Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Orkaan, geen berichten over schade en slachtoffers. Wel zijn er overstromingen gemeld door de vele regen. Persbureau AFP meldt dat bijna een miljoen mensen hun huis hadden verlaten... voordat de orkaan aan land kwam. Ze schuilen bij familie of zitten in een opvangcentrum. De orkaan zal vermoedelijk komende nacht in Florida aan land gaan. Daar moeten meer dan 5,5 miljoen mensen hun huis uit... een kwart van de inwoners van Florida. De orkaan heeft op Sint Maarten grote verwoestingen aangericht... Hulpverleners hebben de eerste gewonden van het eiland naar een ziekenhuis op Curaçao gebracht. Wielrenster Leontien van Moorsel zou in aanloop naar de Olympische Spelen van 2000 EPO hebben gebruikt. Dat zegt haar voormalige arts Peter Janssen in de Volkskrant. Janssen werkte jaren als ploegarts bij onder meer PDM en Vakant Soleil. In het interview zegt hij aan Van Moorsel EPO te hebben geleverd. Leontien van Moorsel is vaker beschuldigd van EPO-gebruik, maar is nooit betrapt. Ze blijft ontkennen.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 Zeg maar, we willen niet vechten. We willen niet vechten. Maar ja, goed. Noord-Korea is nog steeds uh, duidelijk bezig met alleen kernproeven een lange afstand raket al laten zien... dat ze ergens bij het eiland in de zee... kan laten ploffen, natuurlijk. En China zit er nog een beetje tussen. China heeft er ook wel per van... dat Noord-Korea zo opstandig is tegen Amerika. Want dat is een druk. Maar verder zou China ook kunnen helpen... met het bemiddelen dat ze toch een beetje... gemak houden. Maar dan komen Moet je even die berichten naar buiten de druk? Doe even rustig. Wat? Wat, wat zei ze nou? Ik ook? krijg nou ineens in mijn hoofd van, and I'm the only ja. gay town. Ja, ja, dat, is ja. Zit, ja. Oh, dat, dat lijkt er misschien wel een beetje het op. As ja. I was just saying to my friend, it's such a shame, I am the only gay in this village. Ja. Oh, maar dat vind ik het, het, het. Dat doet zegt mij, die juiste redere gay China. Het doet mij een beetje denken aan die taal die ze altijd spreken als zo'n een luikje opgaat. Ja. Doe weer dicht. Ja. Bumblevine? Yes. <laughs> Dat nou, idee. Laten we, echt, ja, laten we ze nou niet helemaal belachelijk maken... want je weet nooit hoe dit allemaal daar terecht komt natuurlijk. Nee. Maar goed, het is wel verontrustend. Het is natuurlijk allemaal spierballentaal, dat is het ook. Maar het komt nu zo even niet goed uit in Amerika, die spierballentaal. Ja, ik bedoel, als ze straks weer een schadepost hebben van 135 miljard tot 200 miljard... door uh, die uh, José die aankomt... of is het nou Irma of wordt het nou José omdat het weer aan de andere kant... Ja, nou ik ja weet het we niet. houden ons hart vast. Ik, uh, ik hou zeker mijn hart vast. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oké, okay, geschiedenis. Ja, in 1980... de Derbyshire vergaat tijdens de tyfoon was toen dus ook duidelijk tyfoonseizoen. orchid zuid van Japan met de gehele be bemanning. Ik heb er een beetje zitten kijken... en de Derbyshire was zo'n uh, zo bulk carrier, weet je wel... waar oorbulk uh, oil en ertsbulk oil in zit... En hij vertrok uit uh, Quebec, Canada... om via Kaap de Goede Hoop naar Kawasaki te gaan. En op 9 september ontving de rederij het laatste bericht. En hier werd dus de middagpositie gemeld. En daar zou een tyfoon kijken komen. En diezelfde dag verging het schip... ten zuiden van Japan. En vijf uh, dagen later, toen het gewoon niet aankwam... toen werd dus gewoon een zoektocht georganiseerd. En alleen een olievlek. En ze zijn dus pas op 2 april 2000... Kijk, zij is echt met onderzoek begonnen, maar het wrak werd pas gevonden in juni 1994. Dus het heeft dus echt 14 jaar heeft het, uh, op de bodem gelegen van de zee. Oké. Okay. Dus het was wel een interessant verhaal. Oké. Okay. Nou, eh, vandaag in 1987 gebeurde dit. Gerrit Jan Heijn, de tweede man van het Aholt-concern, sinds eergisteren spoorloos is verdwenen. In zijn woonplaats Bloemendaal en in Noord-Holland is een grootscheepse zoekactie gehouden, maar zonder resultaat. Het duurde echt een paar dagen voordat ze uiteindelijk een brief thuis kregen En dat bleek dus dat Gert-Jan Heen was ontvoerd. En uh, dat gingen ze onderzoeken. Uiteindelijk werd er een pink opgestuurd. Er werd uiteindelijk ook nog een stukje tekst ingesproken op een cassette. En deze Freddy Elias, die is uiteindelijk is die in, uh, in, uh, noem het, in de picture gekomen... dat hij, zegt, de ontvoering in de scène heeft gezet. En deze toch wel hoogbegaafde man, deze Freddy A, e, zoals hij in de bevolking werd genoemd... was eigenlijk destijds ingehuurd, een paar jaar eerder... door stichting Banenplan Nijmegen En had dus plan... Banen, uh, banen gecreëerd voor mensen die geen banen hadden. Want het was in die tijd waar ze echt... heel veel banen tekort waren. Dus ze hadden eigenlijk... ...iets goeds gedaan, alleen hij werd later buitenspel gezet door collega's. Hij kreeg geen geld meer, hij kwam echt financieel flink aan de grond te zitten. En toen uiteindelijk had hij, wat the fuck, ik wil wraak, ik wil wel mijn geld terugkrijgen. Dus uiteindelijk heeft hij dus deze ontvoering bedacht. Gerrit Jan Heijn had hij al een paar keer ontmoet. Ik denk, dat is wel een makkelijk slachtoffer. En uiteindelijk had hij, er zijn ook films over gemaakt trouwens... ...heeft hij dus alles in zijn eentje gedaan. En heeft hij dus uiteindelijk Gerrit Jan Heijn zeg maar, ontvoerd... Heeft hij al vrij snel uh, doodgemaakt. En uiteindelijk uh, heeft hij het geld zeg maar, uh, opge opgepikt gekregen. Uh, dat is een paar keer mislukt eerst En uiteindelijk is hij dat geld ook gaan uitgeven in een kleine slijterij. En uh, toen, uiteindelijk, uh, ja, toen liep hij tegen de lamp. En uh, heeft hij een was tijdje Het was gemerkt geld zeker. Het was gemerkt geld. Ja, ja, ja, ja. er was bij de Nederlandse bank was het ook al een keer binnengekomen. En toen hadden ze niet helemaal kunnen achterhalen waar het nou vandaan kwam. En bij een kleine slijterij kreeg ze hem wel in de gaten. Toen hebben ze hem uiteindelijk kunnen oppakken. Hij heeft ook bekend. En uiteindelijk is hij in 2001 vrijgekomen. Hij heeft ruim 20 jaar gezeten. En toen uiteindelijk in 2009... Dames en heren, goedenavond. Ferdie E., de ontvoerder en moordenaar van AHOLD-topman Gerrit Jan Heijn, is bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen in Vorden, in Gelderland. De 66-jarige voormalig ingenieur fietste de weg over, maar zag een graafmachine over het hoofd. Wel typisch dat je door een graafmachine plat oké. gereden. Oké. Okay. Dus ja. Maar ik vind het altijd wel uh, intrigerend dat je man was zo goed bezig, ingenieur, had echt goede ideeën voor banen te creëren en dan uiteindelijk word je buiten het spel en dan glijd je dus helemaal af. En doe je de meest gekke ding. Goed, dat ging er dus over de ontvoering van Gert-Jan Heijn. Iets anders. Ja, in 2003 uh, heeft uh, DJ Chesto uh, een volledig uh, stadionconcert in de Gelderdoom. Oh ja. Oké, okay. ah oh, dan weet ik wel. Was je erbij? Nee, was je niet bij, That's maar. Ja? De man die won all-imaginable awards in dance, music, music, music. Daar gaan we even voor. Even hou ze gewoon. Yes, Lekker beatje er gewoon even tegenaan. Het blijft toch altijd een raar fenomeen. DJ midden van de zaal. Met zijn handen omhoog. Rijdt leuke plaatjes. En iedereen wordt wil, dames en heren. Ja, het, het bijzondere van, uh, van, deze, uh, van dit uh, berichtje is natuurlijk... Uh, ja, veel artiesten hebben natuurlijk al uh, zo'n concert uh, gegeven in, uh, in Gelderland. Maar het was nog nooit gebeurd dat een, dat een dj uh, zo'n grote zaal uh, vol kreeg. Uh, ja, vanaf dat moment eigenlijk uh, ja, is, het, uh, is het losgegaan. En uh, hebben veel uh, ja, andere uh, dj's ook... Uh, het stadiums zo uh, vol gekregen. Hij was de eerste, dus, ja. ja. En hij heeft ook nog op, uh, hoe heet het... Uh... Uh, Athene heeft hij geopend, geloof ik, uh, de Olympische Spelen. Oh ja, dat en, was uh, hij. Ja. En hij heeft uh, een goede carrière gehad, dat uh, kun je wel zeggen. Dat is uh, mooi om te weten. Heb jij nog een stukje geschiedenis, uh, mevrouw? Ja, ik keek nog ja? even inderdaad bij Chester wat hij allemaal deed. Oké. Okay. Ja, nou ja, in de Efteling vond een ongeval, pla ongeval plaats uh, in 2005 met de attractie de Python. Ja, en medewerker raakte lichtgewond, had ik begrepen. Ja, er is later hè? Hè? ook nog weer een ander ongeval geweest, geloof ik. Een twee geweest, maar gewoon niet echt dramatische dingen. Verder in 1839 de eerste glasplaatfoto door John Herschel. Zo moet je dat schaak uitspreken. En uh, daarvoor oh. hadden ze al eerdere foto's gemaakt. De maffie is man. Wat, wat, wat hij lijkt op Einstein? Ja, hij lijkt op Einstein. <laughs> hij werd geboren in 1792. Dat dus je denkt, wat? Toen rezen nog met paard en wagen en toen hadden ze nog van die pruiken op. En ja, even later, dus in uh, 1839, aan het einde van zijn leven zeg maar bijna... heeft hij de eerste glaasplaatfoto uh, uitgebracht. Er was al eerder geëxperimenteerd met foto's. In uh, bijvoorbeeld 1816 was er ook al een, een foto gemaakt. Maar dat werd niet gefixeerd. Dus uiteindelijk verdween de foto weer. En uiteindelijk in uh, 1826 ook nog weer een soort foto gemaakt van een soort asfalt. En dat moest dan acht uur belicht worden. Acht uur. Dus dan moest je... Uh, kon je alleen eigenlijk huizen fotograferen. Ja, want is mensen. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk. Uh, ja, nou, het ja, ja. is uh, niet gelukt om een leuke familiefoto te maken, want hij waren twaalf kinderen. Okay. Ik denk van nou, papa zat altijd gewoon uh, maar in de studio, of hoe noem je dat, in de werkplaats. Omdat hij gewoon geen zin had in al dat gedruis van die kinderen. Mijn god, hij had wow, beter de anticonceptie kunnen bedenken voor zichzelf. Ja. Had hij een rustige leven gehad, denk ik. Ja. Precies. Nou goed, ik zei al eerder, uh, zij verhalen dat Leonardo de, de, de da Vinci de eerste foto heeft gemaakt over, van zichzelf op een doek. En dat is dan de lijkbare, zeg maar. Goed, tot zover een ge stukje gezien is. noemen we straks de verjaardagen. En, uh, oh ja, niet, nieuw beentje. Nick Diep. Het is wel een geirig plaatje. Het gaat ook nog over de Atomic Bomb. bomb. Het is een... Luister even. Not enough. Not, enough. not enough No, sometimes That is not enough No, sometimes Like son, to leave me with your sympathy. Cause I can... to put the pieces back together if you won't let me get better ah oh, lekker punk rock onschuldige punk muziek dat moet hier kunnen op de zaterdagmorgen 18 minuten over 9 nee, uh, ne uh, Neck deep heet de band en ze hebben een tweede album uit uh, ze komen uit amerika vandaan natuurlijk het uh, heet peace and panic wat oh uh, ik denk, peace and love and peace. Maar nee, het is peace and panic. En als je de opening van het nummer hoort, dat ging over de Atomic Bomb. Ja, leuk gevonden hoor, deze tijd, om dat nu uit te breken. Gek hè? Beetje rust bewaren, dat is belangrijk. Goed, het is dus, uh, even... Nee, het is alweer tweede... Ja, nee, ik, uh, ja daar, ik zit te denken, wat moeten we ook alweer doen? Wie is de jarig? We en ja. een greep. Onder andere uh, Melody Klaver. Uh, misschien niet super bekend, maar het is een Nederlandse actrice... die onder andere in Oorlogswinter heeft gespeeld. Uh, Flikken Maastricht en Van God los. Aha. Simone Walraaf wordt vandaag 51. Ik had zelf verwacht dat ze ouder zou zijn. Maar nee, ze is mijn leeftijd een beetje. Ze is actrice, ze is uh, filmmaakster, ook presentatrice natuurlijk. Ja, ze begonnen allemaal met Arm Curry. En uh, uh, Jeroen van Inkel bij Decibel Radio. Dus de andere decibel die je nu uh, momenteel op de radio ziet. Maar goed, dat zat in Amsterdam. De grote illegale zender waar alle grote sterren vandaan komen. Maar goed, daar deed ze het nieuws. En toen had ze de naam Sipi Dubruski. En uh, later is ze bij Veronica gaan werken. Heeft daar onder andere natuurlijk. Countdown gepresenteerd. Uh, toen had Erm Curry eigenlijk het... Uh... Het, het, het, het gezegd, Die ging naar Amerika voor het grote geld. En de grote carrière de, nam zij het over. En uiteindelijk is ze gestopt in 1987. Is naar Amerika vertrokken. En momenteel doet ze wel weer werk voor Veronica. Dus uh, Simone Walraven. Ja. Okay. Uh, in 1754 is uh, William Bly geboren. En dan denken jullie wie is die man? No? Maar die Bly die was dus, is vooral bekend geworden. Dat hij was de kapitein van de bounty. Het schip waarop in 1789 de beroemde muiterij uitbrak. En hij was een zeer kunig zeeman. En je hebt toch al de of the Bounty? Ja, er zijn ja. diverse films van. Dus, uh, het is zijn geboortedag. Hij is slechts 63 geworden. Aha. Nou goed, hij is ook al overleden. Uh, deze Otis Redding. Hey, uh, uh, wanneer is hij weer overleden? 1967 volgens mij is hij overleden. Uh, hij is bekend ook van Sitting in the Dark of the Day. Hij speelde destijds ook op Mont uh, Monterey Festival. Dat was pas alleen natuurlijk. Dat uh, was het weer 25 jaar geleden of 30 jaar geleden alweer. Hè? Dat was toen met dit. Rolling Stones waren er ook. Hebben later ook een plaat van gemaakt. Maar Otis Redding speelde daar ook. En een paar uh, maanden later heeft hij dus het nummer Sitting on the Dock of the Day heeft hij, uh, of the opge bay, yeah. opgenomen. Maar eigenlijk nooit afgemixt. Er waren bepaalde gedeeltes van het nummer waren eigenlijk nog niet klaar. En daar hebben ze later zeg maar, een fluit uh, in gezet. heeft hij gewoon, een, heeft hij gewoon een, een leuk deuntje gefloten. En hij heeft dus... Ook het nummer Satisfaction uitgebracht in Amerika. En oh, okay. daar heeft hij toch ook wel een beetje netje een mee gemaakt. Door. Ja, precies. Maar goed, dat is allemaal na zijn dood gebeurd. En uiteindelijk is hij dus in een vliegtuig omgekomen in Lake Madison. En er zaten ook nog zes leden van zijn begeleidingsband bij de barcase. Uiteindelijk heeft hij heel veel muziek van zichzelf niet terug kunnen horen, want dat was nog niet af. Deze Otis Redding, goed vertel, wie is nog meer jaar? Ja, uh, vandaag uh, is de dertigste verjaardag van uh, Nick van der Wal, uh, beter bekend als Afrojack. Ah, Afrojack. Uh, hij heeft momenteel nog weer een aardig uh, hit, geloof ik, met dit, hè? Altijd even een uh, vrouw erbij trekken bij zo'n plaat. Komen er nog beats bij, of niet? Dat vinden wij nee, als man nee. altijd het interessantste. Jullie komen er geen beats Oh ja, toch wel. We begonnen hem natuurlijk allemaal met uh, één plaat. Wat was het ook alweer? Um, in, in The Face of zo geloof ik. Uh, uh, drop Down. Drop Down, dat was de eerste plaat. En dit is zijn laatste plaat. Ja, en hij is natuurlijk ook wel uh, vrij bekend geworden omdat hij zijn Ferrari of Lamborghini, wat was het ook Ja. Weer, ja. Dat hij helemaal aan gort had gereden. Dat klopt. Uh, hij, is niet zo netjes, hij is niet zo net als chauffeur. Dat uh, laten we daar maar even op houden. Hij, wordt, hij is nog maar jong. Hij is nog 30 geworden geloof ik. Ja, 30. Ja, Ach. Goed, degene die vandaag... Die vandaag ook, ja, ja, is, precies, ja, dat is Sophie Stein. En we denken jullie van, wie is ze? Maar ze is een heel bekende Nederlandse cabaretier geweest en actrice. En zij heeft, was dus de moeder in het programma uh, Doorsnee. Uh, uh, het heet in Holland, staat in huis. En het heette de familie Doorsnee. En ik heb, uh, ik heb je... Moet je maar zo heel even aanzetten. Als je dat hoort, dan denk je... Oh, die! Oké, okay, nou laat maar even horen dan. Oh. Als moeder jarig is... Dan roept het hele gezin. Ga nou zitten. Nou, dit is echt ver voor tijd dit. <laughs> oh nee, dit, dit is uit mijn jeugd, dat voel, dat voel ik ja. Ja? En laat ons nog maar begaan. Dit is echt jaren 50, of niet? 52 tot 58. Ja? En het is geschreven door. Uh, wel door. Annie en Gesmiet. Ja, logisch. Wie heeft, wat hij heeft niet geschreven ja. in de jaren 50 en ja. 60? Alles gewoon. Maar dit herken je niet? Nee, dit herken ik niet. Nee. nee dit okay, is echt, maar die stem, het dit... is ook echt zo'n polygoonstemmetje. Ja, dat is wel zo. Geweldig. Goed, vandaag is hij 57 geworden. Ik heb het over Hugh Grant. Hugh! Ja, bekend van Nothing Hill. Bridget Jones' yeah. Diary, natuurlijk, ook heeft hij gespeeld. Hij heeft momenteel een film uit met uh, Florence Forster Jenkins. Daar speelt hij in. En hij is al sinds 1982 actief. Hij is ook wel redelijk actief geweest met prostituees in auto's. Daar is hij natuurlijk al voor opgepakt ja, geweest. En niet? Het is niet. gewoon echt een, echt een sympathieke vent. Af en toe komt hij weer in, die, in al die late night shows komt hij weer tevoorschijn. Hij heeft hij altijd wel leuke verhalen. Goed, wie is er nog daar? Ja, uh, vandaag uh, uh, 42 geworden. Uh, Michael Boulet. Ah, oh, Michael ik... Doublet! Ik ben, stiekem, ik ben stiekem wel een beetje fan van hem. Ja? Niet zozeer van zijn muziek. Maar ik heb hem een aantal keer in de uh, no Grey North show, ja, ja, ja. show gezien. Die gast is echt geniaal. Hij is grappig, hè? Hij heeft een doos het zelfspot. Hij is gewoon grappig. Dat, uh, ik ja. krijg altijd een beetje het Frank Sinatra gevoel bij hem. Ja, ja dat ja, ja, heeft hij ook. Ja. Dat je denkt van... Uh, kijk, dat stukje van Frank Sinatra had ik bijgepakt. Oh ja. River free. Ja, dat is echt net Frank Sinatra. You know how I feel. Je is natuurlijk wel uh, de Komodo Trio. Die hebben het ooit origineel gemaakt en hij heeft er een. Uh, een... Ja, ja hij, hij zegt ook: uh, Ik ben opgegroeid met uh, muziek van onder andere Ella Fitzgerald ja. en uh, Frank Sinatra. En daar heeft hij ook zijn inspiratie van Al oh, wie trouwens ook niet mag onderbreken, want nee. dat, dat, dat ben je vergeten. In 1945 is geboren. Nou? Uh, Didi Sharp. En Didi Sharp, die is dus uh, de. hoe noem je het? Uh, degene die de plaat had, Mash Potato Time. En die is uh, ontzettend bekend, die plaat. Ja. En uh, dat is eigenlijk, uh, ze zong ook samen met Chubby Checker. En, uh, en het lijkt ook heel erg op het lied Do the Locomotion en zo. En, uh, de klassiekers. Ik zal hem zo, uh, ja, ik zal hem zo wel even laten horen, een stukje. Want het is wel, uh, dat daar is zo bekend. echt helemaal niks. Ja, kom, jij nee? zit echt in het, helemaal in het, uh, hele in het verleden, verleden. In het verleden zit ik. Daar, ja, ja, dan dan ja, ga je maar maar een eentje vast. Maar haar muziek vuist. was ook te Laat horen het, in de film, assist En het ook een Hairspray. Ja. Laat het los. Laat het los. Hairspray, Ah, oh, Seeking Susan, daar is het ook in te horen geweest. Dat is natuurlijk ja. met Madonna, dat ken ik dan wel weer. Goed, één laatste, als we het nog heel over oude mensen Buk. hebben. <laughs> Douglas Fairbanks Jr. die zou vandaag ook jarig zijn geweest. Hij is al overleden in 2000, toen was hij 90 jaar oud. Er is een acteur die zeg maar op 40-jarige leeftijd een contract kreeg bij... Paramore Pictures. In het begin niet van die echt hele goede films maakten. Vooral, zeg maar, dat waren nog de stomme films. En uiteindelijk, na 1928 kwamen de geluidsfilms. En toen toen werden het, het leuke films. En toen werden het leuke films. Hij werd toen ge ge ge gestimuleerd door Mary Pickford en Charlie Chaplin... Om, kom op man, we gaan het nog een keer proberen, carrière. We trekken hem weer vlot. En uiteindelijk heeft hij heel veel films gemaakt. Tientallen. En uiteindelijk in 1981 heeft hij zijn laatste film gemaakt. Yeah. In 2000 overleed hij dus aan een ja, Hij uh, is een hele bekende acteur. Een klassieker die je hoort te weten. Goed, tot zover de mensen die jaren zijn geweest. Goed, en, uh, we trekken je weer even terug de, in, het, in het nu. In, in het, het nu. En wat hebben we dan uitgezocht? Oh, even relax joh. Even naar het strand. Is het weer voor te surfen? Nee. Nou goed, dan moet je er maar even bijdenken. Jack Jones heeft de nieuwste day uit. Nee, jongen, nou. I heard the blinkers on. I heard we're changing lanes. I heard he likes to race. I heard that six or seven words he likes to use Are always in bad taste And I heard that Monday's just a word we say Every seven times around And then we pin the tail on Tuesday Watch those strings go up and down When the elephant in the room begins to dance The camera zooms into his mouth begins to move Those hateful words he uses I don't care for your paranoid us against them walls I don't care for your cares. me first give me give me appetite and all For sale is all been subdivide, so divided into reasons why my two opposing thoughts at once are fine. The residue from the price tag on the tip of my tongue, words don't come, they go. How many likes I gotta get before I know? To forget all about reality's a slippery slope. Watch the TV scream and shout. I don't care for your paranoia, us against them fearful kind of walls. I don't care for your carelessness. Me first, give me, give me appetite at all. We're changing lanes, I heard we need more space I heard that six or seven words are in bad taste It's absurd to believe that we might deserve anything As if it's balanced in the end And the good guys always win I don't care for your paranoia Us against them fearful kind of wars. Ik hou euh, niet echt van surfen, maar met deze muziek krijg ik wel iets meer zin in. Nou, gaan we, gaan, we, gaan we een keer samen. Ja, ja ik, ik neem het me altijd wel voor. Ik, dat ik, soort ik, dingen heb ik altijd voor, maar het komt er nooit van op een of andere manier. Ik, ik heb twee surfboards uh, liggen. ik heb ook wel eens uh, een voor je, dus we kunnen zo het water in je namen. Oké, wat is de temperatuur? Mag ik eerst de temperatuur horen? Uh, Watertemperatuur is best prima, maar is dat uh, ik ga, ga ik even voor je opzoeken. Oké, okay, nou, dat ik wel goed voor Hoor ik graag. Jackson, is een nieuwe cd uit en die hoor je, de, de cd heet All the Light Above It Too. Oké, okay. dat klinkt alsof het, uh, weet je, man ook weer die pas geleden zich liet uitlichten met een spot. Die wilde verlichting. Dat was de gitaarheld. Ja, zo'n talen. Carlos Fontana. Die had er letterlijk ze laten uitlichten met een bouwspot. Toen werd hij geïnterviewd. Een interviewer zei van, ben je aan het doen? Laat ik laat me uitlichten. Ik wil verlicht worden. Maar goed, dat heeft te maken met Jack Zond. niet heel veel. Goed, dit was de laatste single. Die heet ze. Mind is for Sale. Het is alweer weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Want het is half. De, ja. de, nog even toelichting. De zee is tussen de 17... En de uh, 20 graden ook. Oh, dat is best lekker. Ja, dat is best, best wel te doen, ja. Zeker weten. Oh, je doucht thuis is overigens 38 graden. Dus wel even ter... Uh... Oké, okay, dat is nog wel een stukje te overbruggen, moet ik zeggen. Goed, nieuws uit Zandvoort is dat. Uh, de afgelopen week uh, is een melding gemaakt. Uh, er wordt heel veel gefietst op de boulevard. En wij hebben hier ook een schuldige zit. Aan mijn rechterhand zit ook een vrouw die fietst ook regelmatig over de boulevard. Dat is niet, de bedoeling. Het is een looppad. En een van, uh, een van de vrouwen die er last van heeft gehad, die liep met haar hond daar. En toen was daar een gezin aan het fietsen. En ja, die, een van die dochters die verstrikt in die lijn en die viel. En die vrouw, of die man werd boos op die vrouw: van Wat doe je hier met die hond? Je mag hier allemaal niet lopen. Nou, dat is wel zo, je mag hier wel lopen. Open. Dus is de, de man van die vrouw naar het gaan. die heeft aangifte gedaan... en de politie heeft daar een paar uur staan uh, posten. Mensen aangesproken, maar het was onbegonnen werk... want er fietsen zal van mensen daar. Omdat het een hele brede stoep is... denkt iedereen dat het dus een fietspad is. Dat is niet zo, dames en heren. Ja, misschien moeten ze dan toch maar een fietspad gaan maken. Dat, daar. daar zou ik voor zijn, dat is misschien dan toch veiliger. In plaats van iedereen te gaan aanspreken... dat is onbegonnen werk... Klein gedeelte, een fietspad van maken. Is ja, ik denk alleen aan. wel weer, als je dan dat fietspad daar. Dan zou het fietspad waarschijnlijk ongeveer bij de auto's Oeh. daar zo langs rijden. Niet aan de voorkant. Want nee. dat, daar wil je bankjes hebben. En dan heb je weer, als je uit je auto stapt, dat je weer. Oh ja. Krijg je dat probleem. Ja, dus, dat, ja, ja dit, dit, dit, hier moet wel iets mee gebeuren. Want heel veel mensen irriteren zich aan. Andere Zandvoorts berichten zijn... Ja, ja. een drukke open dag uh, bij de BSO Ducky Sport. Uh, open dag. Ja? Uh, uh, ja, de open dag van de, de BSO uh, Ducky Sport uh, afgelopen zaterdag... op het terrein van uh, partner SV Zandvoort. Uh, ja, was een uh, schot in de roos zoals het uh, leuke woordspeling maken. Uh, ja, de kinderen uh, die daar uh, langskwamen konden van alles doen. Waaronder boogschieten. Hey. Er staat ook een leuk fotootje bij, dus uh, ik vind het een leuke... Uh, Oeh, het... boogschiet. Ik werd laatst van de camping afgezet, omdat ik ook een boogschieter was. Nee, meneer, dat mag je niet. Dat is heel gevaarlijk. We moeten buiten de, is... de camping doen. Ik zeg, dan is het minder gevaarlijk. Dan hebben wij er geen last van. Ik zeg, oké, okay. ja, is... zo weet de wereld. verantwoordelijk zijn. Maar heb jij van... pijlenboog? boog? Ja, ik heb pijlen boog. Maar, maar heb je dan zo'n afgestompte? Of heb je dan een, uh, echt een uh, je lekker ergens doorheen kan schieten? Ik kan ergens doorheen schieten, ja. Okay, maar dit Zandvoort Nieuws? Ja? ja. Uh, Lodewijk. <laughs> Heeft afgelopen week heeft dansdocent Connie Lodewijk een waarderingsspeld gekregen van de gemeente Zandvoort. Lodewijk heeft een speld gekregen bij aanvang van het nieuwe lesjaar van On Air Dance in Pluspunt Zandvoort. En uh, ze werd niet vermoedend. Werd ze, daar, uh, uh, ze vond het wel vreemd dat de burgemeester was. Maar uh, werd het werd nog interessanter toen uh, Meijer met haar ging praten over van alles en nog wat. Terwijl ze hem dan eigenlijk uh, alleen nog wel kende uit het verhaal uit het dorp en de krant. En zij dacht wat een aandacht. Maar ja toen het moment daar was ging er wel heel wat doorheen. En de burgemeester heeft een kleine toespraak gehouden. En ze zegt, daarna heb ik hem een kus gegeven. Maar ja, dat zijn neus heeft voor het talent blijkt. Want ze heeft er ook ooit Alan Clark over de grond gehad. En die speelt nu ook zijn muziek. Oh. Ver buiten de landsgrenzen. Er was een hoop te doen over het huisfeest op de natuurstrand. Adem en Eva, er waren toch wel een aantal mensen die waren er niet blij mee waren. Want ja, het is toch een bepaald rustgebied, daar moet geen huis plaatsvinden. Nou, uiteindelijk heeft de gemeente daar anders over, of de recht, het recht er anders over beslist. Er mag eventueel af en toe wel eens een huisfeest plaatsvinden. Dus daar was nu gepland, dit weekend zou het gaan beginnen. Maar omdat het zo slecht weer is, is het uitgesteld. En het is, uh, ja, de tickets zijn al bijna allemaal verkocht. Die kan hier en daar misschien nog een tik op de kop tikken, maar uh, op de kop, tikken. De maar op de kop tikken. het is erg populair. Het is Love Land Beach. En ze hebben al twintig jaar ervaring met het maken van, of het, het verzorgen van huisveetsen. En dat is vaak ook duurzaam. Dus het is wel maar, maar, aanrader. Volgende week. Dus. Weten we nou al of het een, een, een, een naturel, uh, Ja, nee. wordt? Ja, ja. Precies, of je uit de kleren moet. Dat, dat staat er niet bij. Ja, het, nou, moet. Nee. Ja, het is altijd met over het algemeen naaktstranden en dat soort dingen. is het niet verplicht hè, uit te kleden. Nee. Uh, het, is, het is een vrije keuze. Het mag er. Het is wel voor mij wel lekker. gewoon los. gewoon dansen ja. zo. Ja. Nou goed, het is een rijke keuze. Ja, super dus, wel. Zo, het, nou ja, oh, um, man. Ja. ja, in maart uh, 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden. tussen burgemeester Niek Meijer en een uh, aantal Zandvoortse inwoners. Het doel van dit gesprek was uh, om te onderzoeken op uh, welke wijze de gemeente uh, en de inwoners konden samenwerken. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk namen van de tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde zandwoorders en Joodse inwoners geadopteerd konden worden voor het monument. En er staat een leuk uh, fotootje bij. Um, <tie> die zal ik ook uh, zo... Pardon. Uh, die zou ik ook even op de um, Facebookpagina plaatsen. Van het, uh, ja, hoe het monument uh, eruit moet gaan zien. Oké. Okay, en dat, en uh, uh, dan kan je... Wat, wat, wat kan je voor welk bedrag? Kan je al een naam uh, adopteren? Uh, je kan uh, voor een donatie van uh, 50 euro... kan je al een naam uh, worden geadopteerd. En dit ben ik altijd wel nieuwsgierig. Hoeveel mensen zijn dan... het slachtoffer van de oorlog? daarbij? erbij? Ja, nou dat weten ze dus niet. Dat willen ze dus in kaart brengen. Oh, oké. Okay. Um, dat is een hele ja, dat zijn, uitzoekerij. Dat zijn er echt denk ik wel een hele hoop hoor. Ja. Ja, het is al wel wel... Kopje oorlog in de Zandvoort is wel een heel apart kopje dat, om dat allemaal uit te zoeken. Mm -hmm. Verder andere nieuws is dat de klimaatbeheersing in het LDZ gebouw waar natuurlijk de brede, school, de brede school in zit, bibliotheek en ook de kinderdagverblijven Ducky duck, dat is nu eindelijk onder controle, waar ze er een hoop over doen. Heel veel kinderen hadden ook altijd klachten, droge keel, werden ziek... en uiteindelijk uh, was eigenlijk de, de aannemer verantwoordelijk voor het klimaat... maar de aannemer was failliet gegaan, dus de gemeente draaide op voor de kosten van de... Uh, nou ja, de klimaatbeheersing van de kachel of wat je ook mag noemen daar. En ja. uiteindelijk hebben ze het nu onder controle gehad. Er moeten hier en daar nog wel wat werkzaamheden worden uitgevoerd. Maar daar hebben de mensen geen last van die daar in dat gebouw rondlopen. Dus uh, uiteindelijk gaan ze ook nog de draaideur gaan ze veranderen. Of de elektrische deur. Dat is ook beter voor de klimaat. Dus er is nog wel wat te doen daar. Maar het is op de op goede weg. Vertel. Ik heb nog een bericht over uh, dinsdagavond uh, 14 september. Dat op dinsdag, nee donderdagavond. Dat ja? er zijn plannen namelijk om het Badhuisplein te vernieuwen. Daar waren nu uh, de grote... Uh, ...enorme grote view staat. Hè, die, dat, uh, oh ja, dat reuzenrad. reuzenrad. Maar uh, een architectenbureau heeft een schetsontwerp gemaakt. Uitgangspunt is dus om de oude Grandeur weer terug te halen. En uh, als je benieuwd bent uh, hoe het uh, gaat... ...en uh, hoe het plan naar de gemeenteraad gaat... ...kom, je, kom dan langs. En het is in de blauwe tram, Louis-Daafskaree 1... ...om half acht begint het. Maar u kunt je dus aanmelden... Dat, dat, uh, ...de gemeente zou graag willen weten dat je komt... ...maar ik denk dat je ook wel gewoon kon komen. Hoor. Bij w.van.der.pool. Apenstaatzandvoort.nl en uh, er staat een advertentie in de krant op uh, pagina 12 en dan kan je al een beetje foto's zien hoe ze denken dat het uh, ingevuld gaat worden. Oké, okay. ik ben erg benieuwd. Nou, tot zover de zandvoortse berichten. berichten. Precies. Nu tijd voor die landenkeuze. En... Ja, ja. Het leuke is ik... Francesco Gabani is jarig vandaag. Oké. Okay. En uh, ik uh, ik kijk dan altijd even welke zangers dat zijn, maar toen zag ik dat uh, hij heeft het nummer Suzanne. Dat was van VOF echte kunst, meen ik. Ja. En die uh, heeft hij dus in het Italiaans uitgebracht tijdens een, uh, een covershow. Hoe die dan aan het nummer gekomen is, dat, mag, dat vraag je dan ook af, een Italiaan. Maar hij heeft dus nu het Italiaans uitgebracht. Oké, okay, en ik dacht dat het origineel in het Italiaans was, maar dat is niet nee, dus zo. Nee, nee, nee. Komt hij okay. hoor? Oh, grappig. Hij is een jaar. Gefeliciteerd. Hij is nog vrij jong, die man. Hij is iets van 30 of zo. Oké. Okay. Nou, hippe versie van Suzanne. Suzanne. Giorni a Porto Fino, più di un mese a San Trope, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te, che sei scappata a Malibu, con un grossista di. Sei andiamo non anymore Sei andiamo non anymore Io turista ticinese Tu regina di pigà Ripasseró, maar nomersie, je neenpeurkupa pa. Maar va. Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, mon amour. Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, mon amour. Susanna mon amour una faccia nuova morendo per sentire quello che si prova te rotto sangue nelle mie vene divisi insieme divisi insieme promessa che non dura un fiato è la saliva di un ultimo bacio su questa porta dove scia faccio ad wow ya Ja, de nieuwe versie van Suzanne, Susanne. Ik zat even te zoeken van, dat is van VOF de kunst of zo? VOF he? de kunst, jawel. VOF de kunst. Ja. Noodschap onder firma. Ja, ik zie het gewoon niet. Ik denk, ik zoek nog even het origineel uit, maar ik ze het gewoon niet vinden. Maar dit is de nieuwe versie. Hoe oud is die? Nou, die is allemaal net uitgekomen. Ja, hij is zeker? in het voorjaar uitgekomen. Oh, okay. Het nieuwe album van Francesco Cabani. hij oh, is ook nog een nieuw uh, ja, En hij is van 1982, dus hij is vandaag 35 geworden. 35. Gefeliciteerd, Francesco. Man, ik zal hem wel even delen, dat is wel leuk. En het leuke, dus een klein uh, detail: uh, het nummer Susanne, dat was dus van V of de Kunst. En ik ken toevallig uh, een nicht van mijn vriend, die is getrouwd geweest met een van de bandleden. En die dochters die. Uh, ze zijn vroeger altijd mee geweest. Nou, we gingen met papa mee, weet je wel. Okay. Dus ze kennen al die nummers uit hun hoofd. Oh grappig, echt verplicht gewoon verplichte kost. Ja, ik denk het wel, ja. Oh, ja, maar ja is... maar hadden, ze, hadden ze dan ook een oppas tijdens die concerten? Nou, ja, ze zaten gewoon... Dus tegenwoordig doen ze heel veel... Ze hebben heel veel liedjes voor kinderen ook. Dus dan zijn ze op school en alles komen ze Nou, oh. ja, dus ja, Het is vandaag Nationaal... Uh, wat is het nu? Het ook Monumentendag. En vandaag lees ik in de krant dat er toch wel een aantal mensen in Della nog echt in monumentale panden wonen. En zo heb je ook een man, Paul Roelfors, en zijn, en zijn vrouw die woont in een heel mooi oud pand... In Gorkum, nee in Groningen. En dat pand is uit 17 zoveel. De originele plafhuizen liggen er gewoon nog. Hij heeft samen met, uh, met zijn bedrijfje heeft het helemaal gerestaureerd. En binnenkort, uh, nou, vandaag hangt de vlag uit. En dan kan je daar op bezoek. Hij verwacht iets van 100 mensen. Hij is één dag open. En ja, ik heb wel iets met de oude huizen natuurlijk. Dus uh, ja, zie je ergens een vlag hangen van uh, Monumentendag? Dan kan je daar naar binnen en dan kan je dat huis. Of, ja, de meeste uh, oude gebouwen zijn natuurlijk wel openbare ruimtes geworden. Maar sommige uh, huizen zijn gewoon echt wonenhuizen gebleven. En dan kan je gewoon naar binnen en kan je even kijken. Kijken hoe dat er vroeger aan toe ging, bijna. Zo. Ja, ik weet ja, -jul ja. Jullie hebben er niks mee, zien. Nee, nee, nee, okay. nee. Ja. Ja. nee. Oké, okay, We worden er niet, uh, niet warm of koud van. Nee, nee ja, ik, uh, gisteren zat ik uh, een van de Marvel films te kijken. En um, toen zei ik eigenlijk voor de grap, goh, Disney zou toch eens uh, zijn eigen streamingdienst moeten, moeten beginnen. Yeah. En toevallig lees ik vandaag het bericht uh, dat uh, inderdaad Disney met een streamingdienst komt. Uh, ze gaan, uh, nou, als je fan bent van uh, onder andere Marvel, uh, Star Wars en uh, Disney in het algemeen, uh, Pirates of the Caribbean, wat maken ze niet? Ze hebben in totaal al uh, rond de 500 films uitgebracht. En uh, ja, ze gaan nu met een streamingdienst komen waar al die films op te zien zijn. Oh. Maar ja, dat betekent dus wel dat uh, partijen als Netflix uh, ja, en dergelijke... Ja. dus niet meer de Disney-films gaan krijgen. En ja, dat... Uh, dat gaat hun, uh, ja, denk ik wel... Uh, wat ontzettend kosten. Mag ik nog wat zeggen over dat nummer van net, van dat Susanna? Ja. Want het nou, is ja, ook okay. ja, uitgebracht op het debuutalbum ja, van Ricky Martin. Ze, ze gaat er ook bij het door ook, hè? Ja, ja echt ja. blijft erin hangen. Nee, maar het is ook op het uh, debuutalbum van Ricky Martin is dat uitgebracht. En het was in 1991 al... Uh, de Italiaanse zang Adriano Celis Celentano heeft er ook op zijn repertoire staan. Ja, eh, eh, brengt, ze, brengt ze een, een nummer wat okay, dit maar, jaar is uitgebracht... Nee. en nog is het een oud nummer. Nee, het is 1983 uitgebracht. Ja, het is gewoon pure armoede. Ze, hadden niks op, ze konden er niks aan toevoegen. Ik denk, nou doen we dat nummer maar. V gewoon voor de lol. Ja, het nou, wordt meest ja. Daar worden meestal grote hits. Hè. Als je voor de lol iets uitbrengt... je denkt, wat dat is een nummer. Ik zing het gewoon even lekker op mijn manier. En dan worden het grote hits. Ja, er zijn ja. Easy onder andere van... Veto uh, More, een goed voorbeeld van... En meer van dat soort lullige muziekjes. Oké. Okay. Maar goed, okay. eh, Veo, waar gaat het verhaal eigenlijk over? Dat is er toch helemaal in... Over, uh... Nou, eigenlijk over iemand die heel graag wil vrij met een meisje. Maar iedere keer gaat net de telefoon of zo. En ze zit op de en bank. Eigenlijk, en eigenlijk, uh, en dan is er vlees. Oh god, dan gauw je knopjes dicht. En, uh, oh, weet je wel. Oké, okay, en de arm gaat er langzaam overheen. Maar moet hij toch terugtrekken. Echt zo, ja, zo dat iets, soort toch, knulligheden het is gaat een, het over. Hè? een nummer over, over een wanhopige jongen eigenlijk. Oké. Okay. En die helemaal verliefd is op Suzanne. En die eindelijk heeft hij erin zijn... Uh, kamertje weten te lokken. Eigenlijk ja, echt maandenlang zat hij te denken, dat wordt echt een waarom, hele spannende avond. Waarom ik, Waarom? Weet je, dat is het. Oké, nou, simpel gegeven, maar leuke plaat geworden uiteindelijk. Uh, de zaterdagmorgen loopt tegen tien uur. Goedemorgen, Zondvoert straks na tien uur. Hier, maar ze hebben een lekker moppie muziek, dames en heren. Run is al geweldig gewoon. Templar Trap, this, this Sweet Position, dat was een grote plaats. En dit is alweer van het laatste cd wat ze hebben uitgebracht. En dat heet namelijk uh, Alive. Uh, sprak voor zich geloof ik. Loopt tegen tien uur. Uh, en ik zat nog even een stukje te lezen over Frank Giltay. Hij was natuurlijk bij... Uh, uh, Zondag met Lubach werd hij al helemaal zwart gemaakt. De naam is al schuldig. Giltay. Hij was natuurlijk ook van de politieraad ondernemingspolitieraad geloof ik, heeft allerlei feestjes gegeven, had bonnetjes liggen voor 3800 euro feesten gegeven, vier feesten de waarde van 84.000 euro om de partijen bij elkaar te brengen want ja, er waren toch heel veel onenigheden in de politie nou, uh, bo uh, uh, Ad Bouwman is geloof ik vorige maand of die maand daarvoor overleden en die had wel wat goede dingen gedaan maar ook heeft hij samengewerkt met Frank Gilt dus ja, tja, het is allemaal wel een beetje aparte gegaan bij de politie. Ja, hij hopelijk. had het beter, beter kunnen beschermen. Uh, want de politie... Hij had beter bij de politie aan andere zaken kunnen besteden. Ja, natuurlijk Er is gewoon echt onnodig veel geld uitgegeven. En het is nog ja. steeds niet helemaal waar waaraan ook allemaal. En zelfs heeft Bouwman ook nog geld persoonlijk... aan deze Frank Guilty uitgeleed. Dus, en hij kwam overal mee weg. Mm. Echt heel bijzonder dit. Echt een ellende. Ja, wat een ja. ellende. Goed, maar vertel. de politie heeft onder jongeren van allochtonen afkomst... een enorm imagenprobleem, vandaar dat ik dat zei. Ja. En, dat is van de we, uh, uh, en dat is een van de redenen waarom we zo weinig uh, allochtonen agent willen worden. Want het bleek dus, uh, ze zijn bang dat ze worden gediscrimineerd... en uh, ze vrezen ook ongepaste grapjes op de werkvloer. Maar moet je eens horen wat ik voor grapjes hoor, dat ik ambtenaar ben. Maar ja, oké. Okay. Ja, ja, en de afkeurde reacties van familie... En van de jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond... zegt 56 zeker niet bij de politie te willen werken. En onder autochtone Nederlanders is dat 31 Dus dat scheelt behoorlijk. Ja. En in 2015 zei al onlangs overleden politiebaas Geert Bouwman... dat zeker een kwart van de nieuwe politieagenten... een allochtone achtergrond moest hebben. En het is niet een streven, het moet, zei hij toen. En Jaap, Pieter-Jaap Albersberg van Amsterdam die vindt dus dat... Zeker de helft een migratieachtergrond moet hebben. En 52% van de Amsterdammers heeft al een niet-Nederlandse achtergrond. En uh, ze gaan echt uh, proberen om dat te stimuleren. Ja. Maar ik zeg zelf nu onder de mensen die, uh, die uh, uh, uitgepro niet uitgeprocedeerd zijn, maar wel het uh, Nederlanderschap krijgen... Ja. Van, ik zou het aanbieden, want het is natuurlijk wel voor hun uh, een goede zaak om, uh, om daarbij te zijn. Dat, dat is, is waar. Het is wel geen gek idee om daar eens in die vijver te vissen. Maar je moet altijd wel uitkijken dat het geen positieve discriminatie wordt, hè? Nee, nee dat nee, je een drempel gaat van de Bijna niemand dat... wil het risico lopen, gewoon. Want weet je, het is, tegenwoordig zijn de mensen niet zo uh, uh, gezagsgetrouw. Uh, getrouw. dat uh, nee, Als een nee. agent op de fluitje plaatst, dat je denkt: oh, jeetje. Wat is dat retro? Nu is het echt zo van de. Je krijgt bijna mes in je donder van... Uh, een irritant fluitje, hou eens op. Ben je... Ja, hey, het, is allemaal, het is allemaal zo analoog. Kan het niet digitaal? Ja, kan je niet digitaal naar me fluiten? bedoel. Ja, <laughs> is er geen F voor, want is dat armoedig. En jij zei net dat je uh, hoe heet het, uh, nog wel eens grapjes uh, hoorde... Over, over ambtenaren, je, ja. Over zeker. ambtenaren op de werkvloer. Maar ik zou het toch echt geen werkvloer willen noemen bij jullie. Nee, hè? Precies. Ja, ja dat zijn weer. Maar het is natuurlijk wel verontrustend dat eigenlijk... Uh, mensen met een niet-Nederlandse uh, achtergrond, dat die uh, zeg maar als andere familieleden zeg maar, naar de politie gaan, dat die dan worden aangesproken door hun. Zeg van je hey, gaat toch niet bij de politie? Ja. Maar waar komt het dan vandaan? Omdat ze dat zelf. Dat druk. Ja, nou ja, hebben ze dan te maken met. Uh, dat ze altijd lasten worden gevallen door de politie? Of uh, zijn ze toch met andere zaken bezig? Dat zit er nou, dat we da de politie niet bij hebben. Of te vaak onterecht aangehouden door de politie? Dat zou ook. Ja, kunnen, maar, ja, Zij maar, kunnen maar, ze dan laten lopen? Ik wou, ja. Ik, nou ja, ik, dat is wel zeg maar om die cultuurslag. Juist, want dat is denk ik wel de reden waarom, waarom veel mensen... Dat, ja, je gaat toch niet bij de politie, weet je. Die, die houden iedereen... Uh, weet het zijn aan? mijn vrienden niet en ze houden nou ja, mensen Ja, ga ik bij de politie om dat ja. om te draaien. En je dus is boys. ook relatief uh, weinig uh, slecht betaald voor het risico wat je loopt, hè? Want uh, de, de, er gebeuren natuurlijk echt... Uh, het gaat niet om geld, hè? Het gaat om de missie. Ja, ja, ja. Ik werk ook niet in de zorg, want ik, nou, ik, ik heb vandaag weer loon gekregen, man. Oh, oh, vette shit. Nee, het gaat met een missie, hè, dames okay, en heren. Ja. Dus ja, ik denk, ja, ja dat moet er gewoon een verandering komen. Maar hoe ga je dat op gang brengen? Nou, wie weet helpt het. Dus mensen, als jullie luisteren... Ja? En je hebt inderdaad een... Uh, als jij een autochtone achtergrond hebt, die doen... Want die anderen moeten. oh ja, oh ja dit oh is ja. wel de boodschap die we vooral... Ja, we hebben te weinig politiemensen. Nee, nee ja, ja, nee. Dan dan dan je dus nee, een Turkse, niet. Marokkaanse, Surinaamse... Of Antilliaanse achtergrond. Of Syrisch Kan ook. Kan allemaal. Kom bij de politie. Ja, was het niet van de partij voor de. Jerry uh, die, die Bordet die zei van eigenlijk moeten gewoon allemaal, het moet een smeltkruis worden. Iedereen moet met elkaar naar bed gaan. Er moet gewoon één soort komen, één soort mens waar alles in zit. Ja, nou dan ben ik er ook. Maar dat duurt wel even, hè? Ja dat het voor elkaar is. Dat is uh, wel weer lastig. Het duurt nog een paar eeuwen denk ik, voordat dat klaar is. All you Zeggen, ja, wat is dit thuis dat hier Lost Frequency? Maar de beat moest even beginnen. Samen met Netski. En Netski dan we wel van Rio. Hebben we heel veel gedraaid. Het is een van de favoriete plaat voor mij wel van drie jaar geleden, of twee jaar geleden, voor mij was het. Toen gaf ik een feest. En ik had ik had er een DJ ingehuurd. je sollicitatiegesprekken gehad met DJ's en zo. Welke DJ welke beat willen we op ons feest hebben. En nou hadden we eentje geselecteerd die ook een wat? beetje wat oude muziek draaide. En toen had ik zeg, nou, de enige plaat die je moet draaien op het feest is Netski en Rio. Verder ben je allemaal vrij. Nou, ik heb. Kijk, ik heb heel goed geluisterd. Ik heb geen coma zoop, coma, drinken gedaan. Netski niet gehoord. En wat een oude meukmuziek hebben heb ik voor mijn kiezen gehad tijdens mijn gefeest. Ik vond het uh, een innoverende avond. Jezus, meer de kutmuziek muziek, zeg, op mijn gefeest. Maar goed, andere mensen hebben zich wel vermaakt. Is misschien wel belangrijker. Dus wel, Goed, dit is de nieuwe Netski dus. Dat heet Lost Frequency, zal heet het Ben er als het mee samen? Maken. Here with you. Zo is de titel, mocht je interesse hebben. Goed, loop tegen tien uur. Zeg, hebben we nog wat meldingen? Ja, want... Hoe is, de, is de tekening al terecht? Is het al nee, opnieuw? dat is nog niet terecht. Nou, is het okay. uh, de Rode Kruis zoekt nog 700 deelnemers voor het EHBO-record. De... oh ja, vandaag ja, is dat. Op de Dam in Amsterdam. Met iedereen, uh, Irene Moor ziet het uit aan ja, ja. Zwengelt? ja. Iedereen kan vanaf 12 jaar kunnen meedoen. En onder de aanwezigen zijn vicevoorzitter... van het Rode Kruis prins, prins Pieter Christian... en ambassadeur Irene Moort. En uh, je moet je wel van tevoren hebben ingeschreven... omdat het EHBO-terrein op de Dam... alleen toegankelijk is voor wie zich heeft aangemeld. Dus ga even naar www Rodekruis.nl en uh, 673 moeten er nog komen. Okay. Ja, het is jammer dat het niet morgen is, want dan ben ik toch in Amsterdam. Maar... Met zo'n zo kastje erbij en dat je dan zegt: Moet ik nu? Moet ik, moet ik, moet ik drukken? Uh, Doet hij het alweer nou, of niet? Ik, ik heb dus ooit een uh, EBO-diploma gehad uh, toen op, op padvinderij. En uh, maar dat is al lang niet meer geldig. Nee, dat is niet oh, me meer geldig. Dan zeggen ze van ja, het is al zo verouderd wat je doet. Dus je mag niks meer doen. Dus ik zeg, nee, mijn ebo diploma is verlopen. Ja, oké. Okay, ja, ik, dat, ik vind het weer een beetje dat ik denk van nou... Slap smoes. Ja, maar ja, ja. ik vind wel... Je, je, die van mij is nu een jaar oud. Ik moet weer een nieuwe halen. Ik, minst, ik doe nou dan eerst eerste e e handelde redden of zo, weet ja. al, Kan reanimeren. En dat verandert heel af en toe. Weet je, vroeger was het eerst bijvoorbeeld lucht inblazen en dan pas pompen. Tegenwoordig is eerst 30 uh, keer pompen volgens mij. En dertig dan lucht was 30 keer. keer. Oké. Okay. Nou wat ik ja, eigenlijk moet, wel vind. Je moet uh, lucht inblazen heeft geen zin op het moment dat je uh, nog niet het, het hart op uh, ja, ja, laat op. stromen. Nee. Net zoals dat je eerst moet reanimeren voordat je zo'n. Zo ...apparaat erop zet, zo'n defibrator... ...omdat uh, het hart moet eerst werken... Hè, ...en dan kan de... ...dan moet de zuurstof erin. Dan, nee, dan kan dat apparaat... ...kan zeg maar, je, je hartritme weer in balans brengen. Weer, weer het okay. juiste ritme geven. Okay. Ja. Ik vind eigenlijk dus dat de gemeente... Ja? ...moet zorgen bijvoorbeeld dat het personeel... ...van de gemeente zelf gewoon... Eén keer per jaar uh, een ochtend uh, gebruikt om, om dat te doen. Want dit is echt voor het maatschappelijk nut. Ja. En wij gaan straks naar Haarlem, en daar zit een heleboel medewerkers. Als daar iemand onwel wordt in het gebouw. Nou, je hebt wel BHV'ers. Als er zoveel zijn, ik denk dat je gewoon de, de mogelijkheid moet geven uh, als werkgever en als gemeente zijnde. Dat mensen dat, uh, die cursus gewoon kunnen doen in Pandig. Ja, ik ben, ja dus, uh, sowieso moet het eigenlijk iedereen doen. Je moet wel iets kunnen. Dat je denkt, je moet ja. wel een kleintje kunnen, kunnen reanimeren. Stabiele zijlegging. Uh, reging, die weet ik. Ja. En zorgen in de mond liggen halen, ik gebit eruit halen. Ja, oh lekker. En, uh, ja. en <laughs> ja. hopen dat ze niet de hele vieze mond hebben. Ik kan me nog herinneren Vroeger ben ik uh, met uh, psychiatrische patiënten die dan wel eens een, uh, uh, vaak een uh, toeval kregen. En dan moest je het, uh, uh, wat was het, gebit eruit halen. Of je moest de tong weghalen en dan moest je met je hand Zo, in die, die mond. Zo maar die tong niet in de keel. Maar. Ja, ja uit, maar tegenwoordig denk ik van, hé, hey, blijf uit de buurt van die mond. Want als die op slot gaat, dan zit je vinger vast, hè. Dus blijf uit die mond vandaan. Ik heb thuis een speciaal kapje wat je dus... Um, eigenlijk altijd bij je hoort te hebben. Ja, dat Zodra je, dan, je, zodra je moet, uh, iemand moet renumeren, ja. uh, dat je die, zeg maar, gewoon dat je een beetje schoon uh, met de Maar je hebt geven. ook zo'n ding wat je gewoon aan je sleutelpost kan doen, wat je eroverheen kan doen, over ja, de da, da, dat, dat, heb dat heb is het denk ik. een uh, nou, man soort, heeft toch altijd soort een schone zakdoek in zijn zak? Zo'n Een nee, Zo'n papieren zak die je dan over het hoofd kan doen en dan ja. zie je niet. Normaal gebruik ik hem voor andere dingen, maar voor dat geval kan ik hem daar wel voor gebruiken. Ja. Ik bedoel, voor, voor het land zeg ik dan altijd. Weer. Ja. Nee, dus vandaag uh, is het op de dam? Is het, ja, uh, het is op de dam. Schrijf je in via rodekruis.nl en dan zie je vanzelf dat je naar de dam kunt gaan. En uh, hoe ja, laat het precies dan begint en alles. les krijgen. Okay. En uh, doe mee. Ja, precies. Nou, en dit is Toebalkleeft. Uh, ik hoop dat het ja. we, weer nog. Het is redelijk nu, het regent hier gewoon niet meer. En we spreken elkaar volgende week weer. Uh. Ja, hoi, waarschijnlijk. Hoi. Hoi. hoi, hoi. Tot zover, het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.